I wouldn't be so cruel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 De jongeren die terecht staan wegens examenfraude op de Iwenghal Doenschool... kunnen dubbel worden gestraft dat zei een van hun advocaten vanmorgen... bij de start van het proces in Rotterdam. Ze kregen al een strafrechtelijke sanctie omdat ze geen eindexamen mochten doen... en kunnen nu nogmaals worden veroordeeld. De advocaten eisen daarom dat het openbaar ministerie niet ontvankelijk wordt verklaard. Ook willen ze dat de zaak wordt uitgesteld... omdat de verdachten te weinig voorbereidingstijd zouden hebben gekregen. Bovendien wil de verdediging nog meer getuigen horen. De overname van Ziggo door Liberty Global zal banen kosten. Dat heeft de financieel bestuurder van Ziggo gezegd. Om hoeveel banen het gaat is nog onduidelijk. Maar er zullen waarschijnlijk ook gedwongen ontslagen vallen. Liberty Global is het moederbedrijf van UPC en wil Ziggo daarmee samenvoegen. Het nieuwe bedrijf gaat Ziggo heten met het hoofdkantoor in Utrecht. En dan het weer, af en toe zon, maar ook buien, soms met natte sneeuw, hagel en onweer. Het is 3 tot 6 graden. Morgen vooral in het westen soms regen. In de rest van het land meer zon, het wordt dan ongeveer 5 graden. Dit was het... Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A13 van Den Haag naar Rotterdam staat file bij de Afrit Berkel en Roderijs 3 kilometer. A15 naar de Maasvlakte bij de Tunnel 2. Dat komt door een ongeluk. De weg is daar helemaal dicht. A15 vanuit Europoort tussen Rozenburg en Spijkenisse 4. A16 naar Breda bij de Drechttunnel 4 door een ongeluk. En de A20 Gouda Rotterdam bij Rotterdam Centrum 3 kilometer. En de oorzaak is een ongeluk. Tot zover de verkeer.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 Is ZFM. ZFM. It's going down. I'm yelling timber. You better move. You better dance. Let's make a night. You won't remember. I'll be the one. You won't forget. and clubs jumping like LeBron. go oh.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 zfmzandvoort.nl Egyptian work like Egyptian Ik ken mijn stem niet, wie ik ben is wat je nu ziet. Wil je dansen met illusies in gedachten? Ze kan het beter krijgen in ze heeft gelijk.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 Als die steemeel, de zoute sneeuw die landt op mijn lippen. Ze is geen vampier maar ze kan mijn bloed drinken En we moeten de man hier dan behalen verzinken. Zing het naar de foto's aan de muur van mijn kimmers De vlinders in de blaad die zijn allemaal dood Er komt een zure lintworm door de keel omhoog En de kop van dat beest lijkt te veel op mij Ze zegt ze kan het beter krijgen en ze hebt gelijk Want het is winter is Zand. Just see the pretty things in life, all the places that we've been to.